De avond is gevallen en Paulus staat voor zijn raampje met de handjes op zijn rug naar buiten te kijken. De hele dag heeft hij aan het vispaard lopen denken. Hij weet van tevoren dat hij er ook de hele nacht van zal dromen. In iedere grillige boomtak ziet hij een vispaard. De wolken die over het grote bos drijven lijken op vispaarden. De stenen die hier en daar op het mos liggen zijn precies vispaarden. Nou ja, precies. Ik weet niet eens hoe zo'n beest eruit ziet, hè. Maar ik kan hem niet uit mijn gedachten krijgen. Ik wou dat er nooit over begonnen was. Oh, oh, Lieve, help, zie ik een aankomen. Als ik nou mijn mond maar niet voorbij praat en vooral niks over vispaarden zeg. Goedenavond, Paulus. Uh, mag ik even binnenkomen? Natuurlijk wel. Uh, heb je er één gezien? Dat voor een bedoel je? Wat ik een? Uh, oh, waarschijnlijk een muis. Ja, dat bedoelde ik vast. Hoor. Of je een muis gezien had? Nog niet, Paulus. Maar straks, als ik op jacht ga, hoop ik er wel een te zien. Een, uh, een muis toch, hè? Een muis. Inderdaad. Hm, waar denk jij eigenlijk aan? Waarom vraag je dat, meneer Omdat je er zo afwezig uitziet. Juist. Ja, dat is het woord. Afwezig. Net of je ergens aan denkt. Dat lijkt dan maar zo hoor. Ik denk nergens aan. A aan niks bijzonders tenminste. Ik, uh, ik zal eens wat lekkers gaan klaarmaken. Heb jij een trek in een kopje vispaard? Huh? Wat zeg je nou? Een kopje vispaard? Niet zo dol op die, maar op die vergissing terug te komen. Uh, nee, kom er nou niet op terug? Jawel, dat doe ik zeker. Verstond ik dat nou goed? Had jij het over een, uh, een vispaard? Ja ongeluk wel, ja. Ik flapte het eruit, voor ik er erg in had. Heb jij wel eens een vispaard gezien? Nooit, alles. Jij wel? Ik ook nooit, dat is het hem juist. <laughs> Zo'n beest bestaat immers helemaal niet. Zou je echt denken van niet? Wel, nee. Mannigheid, wie heeft er nou ooit iets over een vispaard gehoord? Je kunt toch wel nagaan dat zoiets een hele en dan wel zo tamelijk buitengemeen onbestaanbaar soort beest is? Ik weet er een. Wat zeg je nou weer? Nee, dat wilde ik niet zeggen. Ik niet hoor, maar ook kan op, nou wel. Dat, dat, dat zijn ze tenminste. Oeh, o, ja. Zei Eucalypta dat? Je hebt dus toch met Eucalypta gesproken, ondanks onze waarschuwingen. Ik heb niet met er gesproken hoor, niet om eens waard, maar zij sprak wel tegen mij, en daar kon ik weinig aan doen. Zo zo. Eucalypta heeft jou dus weer een sprookje verteld. Dan zal ik jou op mijn beurt ook weer wat vertellen, en dat is dit. Zet dat vispaar gerust op je hoofd, bemoei je er niet mee, denk er niet meer aan en ga naar bed. Dat is het beste. Ja, Oogoboerl. Je hebt vast gelijk. En ik zal het meteen doen. Mooi zo. Dat is tenminste minste verstandig. Slaap lekker, Paulus. En vergeet dat vispaard. Een <lacht> Vispaard. Wat een onzin. Ooguburu vliegt weg door het donkere bos. En Paulus doet heel gehoorzaam wat die brave uil hem geraden heeft. Hij klimt naar zijn slaapkamertje trekt zijn kleertjes uit en zijn pyjamaatje aan en kruipt in zijn bedje. Maar in bed liggen en slapen, dat zijn twee heel verschillende dingen. Klaar wakker is Paulus. Wel doet hij zijn ogen stijf dicht, maar na een poosje doet hij ze maar weer open, want er wil geen slaap komen. Hij kijkt naar zijn raampje dat op een kiertje openstaat, omdat hij zo van frisse lucht houdt. De bomen steken als donkere schimmen af tegen de nachthemel. Het is overal heel stil. Bestaan ze nou, of bestaan ze nou niet? O, oh nee, ik heb beloofd dat ik er niet meer aan zou denken. Ik moet slapen, vooruit, alles. Slapen? Ja, dat gaat niet, hè? Dat gaat helemaal niet. Wat kan ik nou doen om in slaap te vallen? Schaapjes, schaapjes tellen, ja, dat valt te proberen. Eén slaapje, twee slaapjes, drie schaapjes, vier paardjes, vijf vispaardjes. En één, ik nou ben ik alweer bij die vispaarden terechtgekomen. Ik wou maar dat ik wist hoe groot zo'n vispaard was. Dan wist ik tenminste iets. De groter, de groter. Paulus schrok danig. Iemand gaf hem antwoord... en die iemand had onmiskenbaar de stem van Eucalypta. Meteen begreep hij ook waar de heks moest zitten. Op een tak, vlak onder zijn slaapkamerraampje... en daar was ze natuurlijk op haar bezemstil naartoe gevlogen. Als hij de heks nu wilde zien zitten... dan moest hij zijn bedje uit en uit het raampje gaan kijken. Maar Paulus wil Eucalypta liever niet zien zitten. Het is een veel veiliger gevoel om in zijn bedje te blijven... ...en vooral niets te zeggen. O, zo. Ik blijf er gewoon in en ik zeg niks. Alleen, zou ik wel willen weten of zo'n vispaard gevaar is. Een kende heer. Het is een heel vriendelijke en liefde heer... ...en het zou wel erg gezellige huisgenoot willen worden. Hij kan met zijn staart wispelen, net als een hondje... ...en koekjes geven zoals een poes. Dat klinkt allemaal erg ongelukkig. En, uh, wat deed hij al zo? Rechtop in zijn bedje zit Paulus nu, en hij denkt na over de antwoorden die Eucalypta hem gegeven heeft. En buiten op de boomtak, vlak onder het raampje, zit de heks, in elkaar gerold als een egeltje. Ze wacht heel geduldig, minuut te lang. Ze wil Paulus voldoende tijd geven om aan de gedachten van het nieuwe huisdier te wennen. En eindelijk, als ze meent dat Paulus lang genoeg heeft nagedacht, laat ze haar stem weer horen. Een vispad hebben, of niet? Ja, hoor ik wel. En ligt zo gauw mogelijk, want ik ben toch zo nieuwsgierig geworden. Het <laughs> komt niet orde, de politie. Nu je mij er zo dringend om vraagt, zal ik wel zorgen dat je een vispad krijgt. Ik ben heel blij dat ik toch nog een plezier voor jou kan doen. <laughs> Ga nou maar lekker slapen, politie. Ik zal hem wel schuren. <laughs> Leven. Oh nee, dat helpt al niet meer. Eucalypte is al weg. Ja, ben ik nou wel verstandig geweest? Was het niet beter geweest om niks te zeggen? Ja, ja, ik ben bang van wel. Weet je wat ik doe? Ik sta op. Ik trek mijn kleertjes aan en ik ga gauw achter Eucalypte aan om haar te zeggen dat ze dat vispaard toch maar niet moet sturen. Ja, wat doe ik? Of, nou ja, misschien is het ook niet nodig. Goed beschouwd is er nog niks gebeurd. Uh, uh, uh. Dan begin ik toch een slaap te krijgen. En wat, wat, wat zou er nou eigenlijk kunnen gebeuren oh, als dat vispaar huh, huh, niet zo lief blijkt te zijn als Eucalypta beweert? Dan sturen we het toch zeker zo weer weg. wel, nou, ja, en als hij daarentegen... Huh, huh, als hij wel lief en vriendelijk is... Huh, huh, Eindelijk is Paulus in slaap gevallen, en dat werd tijd ook. Tevreden snurkend ligt hij in zijn bedje en droomt van malle vispaarden die kopje duikelen door het grote bos en belletjes blazen met gele bloemetjes erin. Paulus glimlacht in zijn slaap, want het is een heel plezierige droom, die alle ongerustheid wegneemt. En als hij morgens wakker wordt, is hij lekker uitgerust, en hij steekt vol verwachting zijn hoofd uit het raampje om te zien of het vispaard al aangekomen is. Wel nu, het vispaard is er nog niet. Maar Oeguburu zit op dezelfde tak waar Eucalyptus opgezeten heeft. En die brave uil is blij dat Paulus er zo fris uitziet. Mm, ja, mm, dat doet mij echt goed, hè. En ik hoop dat je al die rare gedachten al voor goed uit je hoofd hebt gezet. Je denkt toch niet meer aan vispaarden, zeker? Nee, nee, dat niet, hoor. Mooi zo. Ga je dan maar school aankleden, dan kunnen we samen een lekkere morgenwandeling maken. Dat, dat zou ik graag willen doen, Oeguburu, maar het zal niet gaan... Want ik verwacht bezoek, zie je. Bezoek? O, juist. En mag ik dat bezoek ook ontmoeten? Nou, nee. Ik ontvang het bezoek liever alleen. Eerst maar eens kijken hoe het uitvalt, hè? Je wilt me toch niet vertellen dat je weer over een vispaard praat, hè? O, o, o, o, o. dat is nou precies wat ik je niet wil vertellen. Hm, dat is het goed. Wacht jij dan maar op je bezoek en veel plezier met dat uh, bezoek. Dankjewel, ik hoop erg dat het gauw komt. Ik kan haast niet langer wachten. Oh, oh wat is dat nou jammer. Het zal toch moeten.